Goedenavond, een paar seconden geleden is in de Arena de strijd om de Johan Kruijfschaal begonnen. Ronald van der Geer en Bas Vigeling. Het was een uh, mooi en merkwaardig gezicht en ze moesten er ook zelf wel een beetje om lachen. De aanvoerders, aan de ene kant Peter Wisselhof, de aanvoerder van Twente. En aan de andere kant Theo Jansen, daarvoerder dus van Ajax dit seizoen. Om elkaar daar zo aan het begin van uh, dit voetbalseizoen tegen te komen. Bij scheidsrechter Pol van Boekel. Een glimlach, een hand en voetballen dus. De wedstrijd zoals je terecht zegt, Ronald. Een paar seconden geleden beginnen deze Johan Cruijffschaal. Tussen de bekerwinnaar FC Twente en de landskampioen Ajax. Formeel is het zo dat Twente thuis speelt. Twente in het rood, Ajax in het blauw. En het balbezit voor Douglas. Met de eerste overtreding die we zojuist zagen van de ene de Jong op de andere. Siem de Dader, Luc de Slag, het slachtoffer Twente de vrije trap inmiddels genomen. En de tweede vrije trap die genomen mag worden mag dan Siem de Jong gaan nemen. Omdat Douglas een overtreding op hem maakt. En dat gaat dan een van de centrale verdedigers doen. In dit geval Toby Alderwereld. Die dus vanavond centraal achterin speelt met Deli Blind. Die daar op die plek dus de voorkeur heeft gekregen. Boven eh, André Oja die normaal gesproken de vervanger is van Jan Vertongen. Vrije trap even heen en weer geweest tussen de twee centrale verdedigers. Alderwereld wereld paast in, maar doet dat verkeerd. Slecht tegen de voeten van Luc de Jong aan. Die de bal even meegeeft aan Ola John. Die dus vanaf de linkerkant voorin speelt. Meteen zelf de diepte in Duik. De Jong, daar staat ook Janko. Maar de paas van John is onzuiver en wordt opgevangen door de keeper van Ajax Vermeer. Via Jansen belandt de bal bij Boilers. En met een handige beweging is hij langs Berghuis. Speelt de bal te ver voor zich uit. Twente neemt over. Berghuis opnieuw terug van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Dribbelt even terug. Gaat langs Embecilio. En via Brama komt de bal dan terug met de laatste lijn van FC Twente. Bij Peter Wisserof. Die kijkt. En kijkt en kijkt. En wie laat zich dan zakken om de bal te ontvangen? Nou, Willem Jansen wil wel. Wisselhof durft dat niet aan. Moet de bal nu terugspelen naar Michailov. Dan loopt Siegdochsen door. De spits dus van Ajax. En komt er een hoge trap van de doelman van Twente. Het zou je vanavond veel zien dat de spitsen doorlopen op de doelman. Omdat beide trainers eigenlijk deze speelstijl wel hanteren. Druk zetten op de tegenstander op het moment dat de tegenstander bal, balbezit heeft. Rond het eigen strafschopgebied. En dat kan dus betekenen dat dit een hele leuke, aanvallende en open wedstrijd gaat worden. Even een paasrichting. Ola John aan de linkerkant namens FC Twente. Onder door Van der Wiel. Die heeft het overzicht bewaard en hem terugspelen. ...naar de nieuwe doelman van Ajax, de nieuwe eerste doelman van Ajax. Want hij zit er natuurlijk al een tijdje, het Vermeer. Zijn bal richting de rechterkant en uiteindelijk gezocht naar Siktersson. Ja, die eruit wordt gelopen door Douglas, hoewel eruit wordt gelopen. De paas die uh, verlengd wordt eigenlijk met het hoofd in de loop mee van uh, de IJslandse spits is niet goed genoeg. Douglas zit ertussen, de bal weer terug naar Michailov. Opnieuw een trap op het hoofd van Theo Jansen, die het komt er wel aan gaat met Willem Jansen... Blijkbaar heeft Willem Jansen de bal het laatst geraakt. En komt er een ingooi voor Ajax, de hoogte van de middenlijn. Die wordt door Ebicidio teruggegooid op de eigen helft naar Deli Blind. Die bezoek krijgt van Janko. er niet van gediend is. En de bal maar meegeeft aan Belgische voeten die van al de wereld. En aan de rechterkant mag dan van de wiel de bal ontvangen. In relatieve rust komt nu de middenlijn over. Ola John moet mee terug. Van de wiel kijkt en zoekt en zoekt. Er is weinig beweging. Eigenlijk staat iedereen stil. En dan moet het met een ommetje. Dat ommetje heet Soleimani. En dan via Theo Jansen in alle rust weer terug naar de rechterkant. En dan mag het opnieuw via van de Wiel. Van der Wiel nu ziekten gevonden. Aan de rechterkant. Die wil ineens een voorzet geven. Die bal stuit af op het lichaam van Douglas. En levert dan een ingooi op voor Ajax. Heel dicht bij de korte vlag aan de andere kant. Aan de rechterkant, waar Ola John de bal nog even vasthoudt. Maar uiteindelijk dan toch maar gooit naar Gregory van der Wiel. Ola John die daar dus in de basis mag beginnen. Inviel tegen Vas toen de boel. Zoals Adriaan zo ook zei, al stuk gespeeld was. Nu mag hij het doen tegen een fitte van de wiel. Eens kijken hoe die jongeling zich houdt daar links voorin bij FC Twente. Sowieso jonge vleugels. Want Berghuis, die het verdienstelijk deed tegen Vaslui, staat natuurlijk aan de rechterkant. De corner komt vanaf de rechterkant bij Ajax. Het is Theo Jansen die die corner gaat nemen met de centrale verdedigers. Nu mee voorin. En dan weet iedereen bij Twente hoe laat het is. Dus die bal komt goed en gevaarlijk voor. Wordt dan toch met de eerste paal weggekomen door Janko. Dat heeft Theo Jansen daar wel eens beter gedaan. En opgepikt door Ola John. Die met een handige beweging twee maal kwijt is. En dan een klein duwtje lijkt te krijgen van Jansen. Die er met de bal vandoor gaat. Schrijftrechter van Boekel fluit niet. Ajax misschien kansrijk. Maar dan wordt het eigenlijk vrij knullig verspeeld door Emicilio. Die de bal niet onder controle krijgt. En mag Twente gaan counteren. Daar waar het even bang was voor een Amsterdamse counter. Luc de Jong aan de bal. Makkelijk van de bal gezet. Maar nu wel een overtreding gezien. Nadat Soulemani hem blijkbaar even op de hakken loopt. 10 meter over de middenlijn. Twente vrij schop. Snel genomen, maar heel slecht. Willem Jansen steekt verontschuldigend zijn hand op. Omdat die bal niet eens in de buurt komt bij Janko. Maar kan worden opgevangen door Vermeer. Inmiddels balbezit voor Gregory van der Wiel. Opgejaagd op eigen helft. bij zijn eigen strafschopgebied. Terug dus naar al de wereld. Hij weer terug naar Kenneth Vermeer. Dan uh, loopt Janko wel richting de ajax Maar hij heeft Vermeer alle kans om die bal lang uit te trappen. Siek door Son. Net iets over de middellijn kan dan wel verlengen. Dan is er een demarage van Eriksen, maar die is te laat. Twente heeft het klusje al geklaard met Wisselhof en Michailov. En de uittrap van Michailov. Ten slotte komt terecht op het hoofd van linksachter Boylissen in dienst van Ajax. Maar uh, krijgt de bal niet onder controle over de zijlijn. En Tim Cornelissen, de oudste speler bij FC Twente, mag de bal dan gaan ingooien. Hij won ooit de Jong-Kruijfschaal in 2004 met FC Utrecht. En wil best nog wel eens een prijsje winnen. Want zo groot is de prijzenkast van Tim Cornelissen niet. Hij staat dus nu rechtsachterin bij of Twente, dat niet de bal heeft, want het balbezit is voor Ajax. Centraal achterin via Alderwereld die even bezoek krijgt van De Jong. De bal gaat diep, dan moet Ebesilio erachteraan. Daar is Cornelis er keurig mee teruggelopen kan de bal terugkoppelen op zijn doelman Michailov. Die dan in alle rust de bal mag aannemen en eens kan kijken waar zij van Twente nu staan. Er blijven de van Ajax nu heel brutaal ook zes op de Twentse helft staan. Als Douglas de bal krijgt aangegooid, Siktorzom als eerste voor zich ziet en de bal breed schuift naar Wisserof. Het gebeurt bij 0-0 stand in de zesde minuut van de wedstrijd waarvoor bij de doelen nog niets is gebeurd... En de doelmannen zoals nu eigenlijk alleen nog maar wat terugspeelballetjes hebben gekregen. Michailov opent nu naar de linkerkant. Dan staat tegen de zijlijn aan ai Douglas. Heel slordig. Die krijgt de bal niet onder controle. Dat zie je bij een Braziliaan toch niet zo vaak. Neemt hem aan op de borst. Wil dan zijn voet op de bal zetten. En heel knullig loopt hij de bal over de zijlijn. Waarmee Ajax een ingooi krijgt. Maar Ajax verspeelt hij ingooi in eerste instantie aan Ola John. Dan zit Van der Wiel wel ertussen als Ola John aan de wandelwiel aan de linkerkant. Maar Van der Wiel kan niets anders doen dan de bal toucheren zo hard dat hij over de achterlijn gaat bij FC Twente. En die relatieve rust waar we het al eerder over hebben gehad. Nu bij Michailov als hij de bal klaarlegt voor een doeltrap. Dichtbij biedt de Wischof zich aan op de rand van het strasselgebied. Brahma komt ook uitzakken. Maar Michailov stuurt alles en iedereen weg en zegt ik ga het eens lang proberen. Op de helft van Ajax moet er dan een kopduel komen tussen de twee. De jongen gewonnen door Siem. Maar de afvallende bal voor Willem Jansen. Die hem dan wat ongelukkig verlengt naar Berghuis. Die wordt afgetroefd halverwege de Ajax-helft. Aan Ajax-linkerkant door Boilensen. Ajax neemt het bal bezit over. En Boorelusen gaat richting de middenlijn. Bojlissen, die natuurlijk aan het einde van het voorseizoen ineens stond. Sikorson nu aangespeeld. Dat ziet er aardig uit. Daar is uh, ruimte nu voor Suleimani. Die de bal krijgt en zou kunnen schieten. Suleimani dat ook doet. En de redding is er uh, van uh, Michailov. Op tweede instantie komt de bal op het hoofd van uh, Eriksen. Die kopt en dan komt die bal op de lat en komt hij weer terug. En gaat hij naast. Dit is toch na zeven minuten een beste kans voor Ajax. Waar Eriksen er dan uiteindelijk met zijn uh, bal op de lat nog het dichtstbij is. Maar de opening eigenlijk door Bojlissen gevonden. Goed. Siekterson in één keer weggedraaid en meegegeven aan Sulemani. Een aanval die er zeer gestroomlijnd uitzag. Michailov en de lat redden Twente in de openingsfase. Wente ontsnapt, maar krijgt nog wel een corner van Theo Jansen te verwerken. Vanaf de linkerkant, bal komt richting de penalty stip. Daar waar alleen Twente-spelers staan, weggekopt door Luc de Jong. Opgevallen, opgevangen door Deli Blind, 2, 3 meter over de middellijn. Soleimani aangespeeld, maar dan is het speelveld klein. Staat Twente kort op elkaar en moet er even teruggespeeld worden naar Deli Blind. Dan wereld. paas naar de linkerkant. Ebicilio. er is hulp van Jansen. Daar is ook Soleimani. Soleimani nu links vrijgespeeld, dreigend richting Brama. Gaat naar binnen, vindt Eriksen. Combinatie kort, dan wil Soleimani richting. Richting het strafselgebied er doorheen. Dan gaat hij in de sandwich bij Wiskorhof en Brama. En een van die twee heeft die bal ook te pakken. En via Douglas kan er even uitverdedigd worden. Maar het levert geen Twents balbezit op. Want de bal gaat richting Davy Blind. Maar onderweg is hij ergens over de zijlijn geweest. En wie heeft hem dan als laatste geraakt? Ja, Douglas natuurlijk. En dus is het balbezit wel weer terug bij de Amsterdammers. En gaat Boylissen nu drie meter over de middenlijn aan de linkerkant. Namens de ploeg van Frank de Boer in nemen. Hij had er dus al in kunnen zitten voor Ajax in de achtste minuut van deze wedstrijd. Vorig seizoen gebeurde dat trouwens. Toen scoorde Luc de Jong de enige goal in de wedstrijd onder Johan Cruijffschaal voor Twente. Na acht minuten. Sowieso in de Johan Cruijffschaal, dat viel me op zo'n staatje wat ik tegenkwam. Veel vroege goals: vierde minuut, achtste minuut, zevende minuut, tiende minuut. Kortom, er wordt vaak vroeg gescoord. Zou dat nu ook kunnen? Nou nee, want Sipasson wilde wel met de bal vandoor. Maar blijkt dan een overtreding te hebben gemaakt tegen Wout Brama. En Twente krijgt een vrij schop. Negende minuut van de wedstrijd: 0-0. Michailov en de lat hebben 20 gered. Een diepe bal komt er naar Janko. Die ziet dat wel komen, maar heeft ook in de gaten dat hij buiten spel staat. Als hij erachteraan loopt, hij loopt dus terug. Dan geeft de bal dan vervolgens, of laat de bal dan eigenlijk vervolgens lopen voor Vermeer. Die bij het uitverleden gekiest voor de rechterkant via alle wereld. Ik kan me nog herinneren dat vorig jaar die goal heel vroeg viel. Omdat dat een foutje was van Maarten Stekelenburg samen met Gregory van der Wiel. Die net terug waren toen van Oranje. En van een korte vakantie. En dat Luc de Jong daar toen heel simpel tussen kwam en uiteindelijk die bal kon binnenprikken. Nu is het geconcentreerd wat er gebeurt in de eerste 10 minuten met Boylissen namens Ajax aan de linkerkant. Even kort naar Erikse. Blijven we aan de linkerkant met blind. Maar de bal is teruggegaan. En blind zat erbij helft. en kan eigenlijk niets anders doen. Dan de ruimte zoeken en die ruimte ligt even centraal achterin bij Alderwereld. Die kan naar voren, naar de jong. Die durft dan het bewegen en het wegbewegen bij Willem Jansen niet aan. Dan maar weer kort, andere Jansen. Dat is Theo namens Ajax. Rond de middellijn zoeken naar de opening. Ebesilio komt niet goed genoeg naar de bal. Kan Cornelissen ervoor komen en kan Twente uitverdedigen. Maar Twente heeft moeite met dat hele vroege storen van Ajax. Voelt zich echt onder druk gezet. En weet even met die druk in deze fase geen raad. Nu ook weer... Levert Ajax uiteindelijk geen balbezit op? Omdat de bal over de zijlijn gaat. Cornelissen heeft namens Twente gegooid richting Berghuis. Maar Ajax neemt eigenlijk weer over. Uh, vrij snel nadat Twente. Dus uh, nou twee, drie keer de bal heeft laten rondgaan. Is de bal weg en is die weer in Amsterdamse uh, balbezit. Nu uh, Vermeer en al de wereld. En dat allemaal na bijna elf minuten. Ja, Twente is snordig in balbezit. Dat is uh, in de beginfase van deze wedstrijd wel duidelijk. Adriaans is er ook nog even bij gaan staan, de trainer. En ziet dat Ajax wat gevaarlijker en drijvender en beter is in die openingsminuten. Boilen ze nu mee. De linksbek krijgt de bal niet onder controle. Komt wel voor de voeten van Suleimani. 30 meter van de goal. Hij draait weg, draait terug. Geeft de bal mee aan Siem de Jong. Siem de Jong zoekt Sikerson een 1-2. Nog een 1-2. En weer Sikerson. Goed vrijgespeeld. Aan de linkerkant van het veld. Siem de Jong kiest positie voor de goal. Daar komt ook nu de bal. En die wordt weggekopt door Twente. Opgevangen opnieuw door Ajax. Als uiteindelijk Deli Blind het eerste bij de bal is. En makkelijk gaat de bal daar van voet tot voet bij de Amsterdammers die echt beter zijn in de beginfase van deze wedstrijd. Steekballetje van Siem de Jong bereidt dit keer maar niet, Twente verdedigt uit. In een hele kleine ruimte moet die de bal terugspelen naar de keeper. Dat doet hij. En Michailov kiest dan het zeker en wordt onzeker. Namelijk de hoge hijs naar voren. Daar kan hij een keer goed vallen zoals nu. Op het hoofd van Janko. En daar komt Ola John bijna bij de bal. Maar daar is net, net, net op het laatste moment ook de voet van Vermeer. En zo zie je, je kunt dus een gelijkmaker maken in zo'n counter. In zo'n snelle omschakeling. Zelfs als dat je nog helemaal niet in de wedstrijd geweest bent. Want dat geldt eigenlijk wel voor Twente. Nog nauwelijks in dit duel zich gemeld. Het is Ajax dat de boventoon voert. Dat hij in een hoog tempo de bal in één keer raken laat rondgaan. Nu Boylis met een rush begonnen op eigen helft. Nu op gebied. Dan komt hij vanaf de linkerkant. Moet hij breed leggen op Ziektorson, En dat doet hij eigenlijk net een fractie te laat. Waardoor Cornelissen ertussen kan komen. Maar Twente is besluiteloos. Weet niet wat het met de bal moet doen. Behalve inleveren bij Ajax. Op het moment dat het snel onder druk wordt gezet. Dat gebeurde net. En kijken wat er nu gebeurt. Als Ola John. Ja, dat doet hij goed. Die speelt dan wel op het middenveld. Wout Braam. Vrij. Brahma met een zee van ruimte. Maar dan toch de beslissing uiteindelijk om in te houden en de bal breed mee te geven. Aan Cornelissen waar eigenlijk in één keer de diepe bal op Berghuis had moeten komen. Die komt er nu alsnog van Cornelissen. Maar dan is Ajax al met zeven mensen weer achter de bal gekropen. En is het gevaar eigenlijk alweer geweken. De bal helemaal terug nu naar Visscherhof. Ajax met alle mensen weer terug op de eigen helft. 0-0, 12 minuten. De wedstrijd komt dus wat los. Na de bal op de lat van Eriksen. En de dreigende uitbraak van Twente zo even met Ola John. Waar nog net meer het voetje tegen kreeg. Stort het nu. De opbouw van Twente, de diepe bal naar Cornelissen die dan halverwege de ajax staat. Zijn been wel optilt, maar de bal niet onder controle krijgt ingooi voor Ajax is het gevolg. En die wordt dan genomen door Boylissen. En dat is op 15 mei van het afgelopen jaar. De dag dat Ajax in dit stadion het kampioenschap behaalde tegen FC Twente. Is Ajax de bovenliggende partij. Toen was Twente onder de indruk van de omstandigheden. Dat kan vandaag niet zo zijn. Dat het stadion is verre van vol. Een lange bal na balverlies van Brama. Richting Soleimani aan de rechterkant. Soleimani richting het strafstopgebied. Komt van rechts naar binnen. Weet hulp van Ebicilio en Ziektorsson in de buurt. Maakt een verkeerde keuze. En levert in bij Cornelissen. Die op zijn beurt weer inlevert. Halverwege de helft van FC Twente. Bij Siem de Jong. En dus kan Ajax weer verder. Met Van der Wiel nu komend vanaf de rechterkant. Dreigend. Richting Ola John. Nog altijd Van der Wiel. Dan uiteindelijk maar de bal terug naar Soleimani. En nog iets verder terug naar Davy Blind. Nog even over die omstandigheden. 45.000 mensen Verwacht. Ik denk dat er minder zitten. Ja, ik denk ook. Je ziet toch wel behoorlijk wat lege plekken. Terwijl uh, Sim de Jong nu wegdraait bij Brama. Maar de bal in de breedte meeneemt en hem dan meegeeft aan Soleimani. Soleimani is ziek door zon. Kaats eigenlijk net niet goed. Het herstel is er ook niet. En dan neemt Twente over en kan het uh, uitverdedigen via de linkerkant. Waar Luc de Jong op zijn moment dan de bal weer niet onder controle krijgt. Dat zijn toch wel... Vloordigheden die we bij Twente veel zien in de eerste 13,5 minuut van deze wedstrijd. Zodat voor de zoveelste keer Ajax eigenlijk het balbezit cadeau terugkrijgt. En via Theo Jansen in de middencirkel nu open naar de linkerkant. Ebsidio. Tussen twee man in. Goed aangenomen. Meteen gezicht naar de goal. Dan toch maar weer terug. Omdat er twee mensen van Twente bij staan. En dan het heel gezocht weer terug via Al de wereld. En dan de andere kant al geprobeerd bij van der Wiel. Bij al de wereld loopt nu zelf met de bal de helft van Twente op. Theo Jansen wijst, gaat de bal toch naar de buitenkant naar Van der Wiel. Van der Wiel met Ola John altijd in zijn buurt. Van der Wiel wil er wel eens een keer langs of komt hij nu binnendoor? Nee, hij gaat toch proberen buiten om te komen. Daar waar Siktorsson nu vanuit de spits ook is uitgeweken naar de rechterkant. Met een handigheidje probeert Lans Douglas te gaan. Want de Braziliaan is met hem meegetrokken naar de buitenkant. Uiteindelijk de Braziliaan de bal over de zijlijn. En Ajax heeft via Van der Wiel alweer gegooid. Kort op Siem de Jong. En dan gaat het maar weer eens naar achteren, naar de twee centrale verdedigers. Eerst Alderwereld, vervolgens Blind. En dan zal het volgende station Boylissen zijn. Nee, Blind dreigt daar wel mee. Maar speelt de bal uiteindelijk naar uh, uh, Alderwereld, dan Jans. Dat is toch de man van de paas. En dat is een mooie. Naar de rechterkant, waar hij Soleimani vrijzet tegen Tindallis. Soleimani. Moet dan een voorzet geven. Probeert dat met buitenkant voet te doen. Dan blijft Tindalli goed kijken. Maar vierde verdediger van Twente gaat de bal wel over de achterlijn. En na kwartier spelen en een 0-0 stand krijgen we een corner. Weer één. de derde al Ayers. Ajax. Het is de macht die je hebt als Theo Jansen in je ploeg speelt. Dat je namelijk vanaf het middenveld eigenlijk zo achterloos met paasjes kan strooien. En dat als je maar slim genoeg bent als buitenspeler door even weg te lopen uit de rug van je tegenstander. ben je altijd aan speelbaar en komt de bal ook. En levert dat dus nu een hoekschop op. Die Jansen zelf trapt. Indraaiende in bal door Willem Jansen. Gemist eigenlijk. Hij maait over de bal. Dan vraag ik me af of hij zelf of Janko verderop bij de eerste paal de bal tegen zich aankrijgt. Zodat er opnieuw een hoekschop komt voor Ajax. Maar hoe dan ook, dat is het geval. En dus opnieuw Theo Jansen na dik en kwartier bij een 0-0 stand. Die de bal voor het doel gaat draaien. Michailov komt en kan maar net stompen. Boven Ajaxide uit. En dan wordt de bal opgepikt door Ola John. Die daar moedersiel alleen halverwege zijn eigen helft nu aan de zijlijn staat met de bal. En denkt: wat nu? Wat nu? Wat nu? Terug kan dat. Dus ook gevaarlijk. Dan nog maar een keer pingelen en bal kwijt. Top. Ja, maar hij kon ook nergens heen. Uh, hij moest iets verzinnen, maar er was voorin niets. En achterin zat ook alles vast. En dus stond de kleine jongen in de verdrukking. En inderdaad, in al zijn ijver om dan toch te bewijzen dat hij dat soort situaties ook de baas is, verliest hij de bal kinderlijk eenvoudig. En gaat Ajax maar weer eens bouwen aan een aanval. In dit geval de Deen Eriksen, die richting het Schafzomgebied gaat. Dan de korte combinatie zoekt met Sigtorsson. Nou, daar zit dan net het been tussen van Wout Brama. Gaatjes dichter van beroep. Dat deed hij afgelopen uh, dinsdag prima. Was hij een van de uitblinkers bij Twente. En ook nu loopt hij weer de longen uit zijn lijf. Om van de linker naar de rechterkant de gaten te dichten. Die uh, eventueel vallen in, uh, op het Twente-middenveld. Ola John komt nu van links naar binnen. Geeft aan, ja en nu, wat moet ik nu? Nou ja, Pasen naar de Jong, dat lukt wel. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Toch, als Ola John aan de bal is, wat hij zo even deed, was natuurlijk dom dat bal verliest. Dan kun je hem nog beter een ros naar voren geven. Maar hij is wel uh, dreigend en makkelijk in zijn dribbles. Die hij ook in ieder geval durft uit te voeren. Dat zag je ook afgelopen dinsdag tegen die Roemenen. Uh, zoals gezegd, Adriaan, ze noemde dat sensationeel. dat het toen ook veel lukte. Terwijl dit een aardige opening is. Nu van achteruit van al de wereld Als Suleimani. Komt er een kans voor Ajax aan. Suleimani met uh, Tindalli in zijn buurt. Wordt dan eigenlijk door Tindalli het strafhof liever uitgeduwd. Dan wordt de hulp ingeroepen van Van de Wiel vanaf de rechterkant. Dan zou er een voorzet moeten komen. Daar is John dus wel weer keurig mee teruggelopen. Korte combinaties tussen Van de Wiel en Soleimani. Tik, tik, tik. En dan de bal halverwege de Twentse helft. Nog altijd aan de voeten van de rechtsback van Ajax. Die dan maar eens kijkt en zegt: Ja, naar voren kan het eigenlijk niet meer. Dat is nu door iedereen dichtgelopen. Dus gaat de bal terug naar Blind. En Blind weer naar Alderwereld. Alderwereld met pas uh, de eerste speler op een meter of 15. Hij paast naar Paas, naar Citruson. Die even uit de spits is weggezakt. Korte combinatie met Van der Wiel. Dan weer terug naar Alderwereld. Dan staat alles wel uh, ja, dicht op elkaar. Maar Ajax is wel continu in beweging. En dus is het zoeken naar de komende man. Dat is in dit geval Theo Jansen. Die opduikt in het strassopgebied van uh, FC Twente. Maar Michailov had hem aan zien komen. En heeft de bal te pakken voordat Janssen zijn hoofd onder die paas van al de wereld kan zetten. Twente gaat nu wat naar voren met Cornelissen. Het zoeken naar Berghuis. Maar die wordt eigenlijk vrij gemakkelijk afgetroefd door Deli Blind. Makkelijk niet helemaal. Want Blind krijgt de bal niet onder controle. Moet hem over de zijlijn spelen. En dan heeft Twente heel even balbezit met Berghuis of met Cornelissen. Die nu gaat gooien namens FC Twente op de helft van Ajax. En dat uh, doet hij ja, naar wie? Naar Willem Jansen. Dat was tenminste de bedoeling. Of uh, Luc de Jong. De bedoeling van Luc de Jong. Want die kan naar de bal toe maar krijgt de bal niet. Die gaat nu met een boogje in de richting van Janko. Kan er onmogelijk bij. Bal toch weer opgepikt door Twente via Brama en Willem Jansen. En aan de linkerkant Hij Draait naar binnen natuurlijk. Daly. En kijkt en ziet Ola John aan de zijlijn staan. Ola John halverwege de helft van Ajax. Gaat nu uh, in beweging komen. Nu op volle snelheid. Dan moet hij langs Van der Wiel. Dat lukt niet. Omdat er een correcte goede sliding is van Gregory Van der Wiel. Die de bal dan over de zijlijn speelt. Olajon krabbelt weer op. Weet dat hij een ingooi mag gaan nemen. En dat mag hij doen aan de linkerkant van het veld. Een meter of 15 van de cornervlag af. Is er beweging bij Twente? Nou, dat moet dan nu gaan gebeuren, want iedereen staat een beetje stil. Ja, Luuk de Jong, die beweegt altijd wel, krijgt de bal ook, kaatst hem terug naar John. Die begint dan aan zo'n individuele actie, langs Van der Wiel. Het lukt half, Twente houdt wel balbezit, want Brama krijgt de bal dan weer bij Luuk de Jong. Aan de linkerkant dan John vrijgespeeld in het schafselgebied. Twee man, direct op zijn nek, dat er zijn al de wereld en Van der Wiel. En die corrigeren dan uiteindelijk uh, datgene van Ajax, wat moest gecorrigeerd worden, namelijk het herstel van het balbezit. De counter ingeleid, omdat Eriksen gevonden wordt tussen drie man van Twente in Eriksen richting het schaf... En dan wordt hem de pas afgesneden door Peter Wiskelhof. En samen met Tien komt hij dan uit deze Twente-moeilijkheid. Hoewel Tien moet nog wel even het overzicht bewaren. Nou, gelukt het baas van Brama richting Wiskelhof. Wiskelhof, en nu Ola John weer aangespeeld. Die dan eigenlijk zonder te denken elke keer die dribbels eruit gooit. Maar zo even de bal krijgt in kansrijke positie. En dan gaat twijfelen, waardoor hij niet komt tot een actie of een schot. Als hij plotseling zo dicht in de buurt van dat doel van Ajax staat. Daar had voor Twente wat meer in gezeten. Terwijl de team de bal bereikt op de helft van Ajax. En Twente zich wat uh, meer in de wedstrijd gaat nestelen. Na dat wat onhandige begin. Waar de ploeg uit het dus Vooral heel veel balverlies. leek. 20e minuut, 0-0 stand. Luc de Jong. Aan de rechterkant staat Berghuis. Met de handen boven het hoofd. Al een halve minuut van. Ik sta helemaal vrij. Dat heeft nu bij Twente ook iemand gezien. En daar gaat de bal naar Berghuis. Boilersen verdedigt. Hey, en we zien hiermee. prachtig gegeven aan Cornelissen. Binnendoor. Cornelissen legt terug. Maar dan komt de bal niet bij een. Uh... Bij Willem Jansen, maar is in de loop. Luc de Jong neergelegd en komt er een strafschop voor Twente. Dat heeft Van Boekel gezien. Eigenlijk ging daar de bal niet naartoe. Luc de Jong was op weg naar het doel. De bal wordt teruggelegd naar Willem Jansen. Daar komt de bal nooit. Maar omdat Luc de Jong, ik denk door zijn broertje Siem, wordt neergelegd. Is het Theo Jansen geweest? Ja, gaat de bal op de stip. En komt er een strafschop voor Twente na 20 minuten. Het begint allemaal bij Berghuis. Die twee Ajax-verdedigers voor zich heeft. De bal er tussendoor. Steekt prachtig in de loop mee. En dan is het inderdaad Theo Jansen. Die ja, zijn tegenstander Luc de Jong vasthoudt. Van Boekel ziet dat goed. Zo komt Theo Jansen niet naar de bal. Bal op de stip. Volkomen terecht. Theo Jansen houdt vast. En betekent dat zijn oude club Twente op voorsprong kan komen nu. En uh, Janko gaat die penalty nemen. Dat deed hij ook afgelopen uh, woensdag tegen uh, Louis. Of dinsdag was dat. Nu staat hij op 11 meter van Kenneth Vermeer. De Oostenrijker aanloop linkerbeen. En keurig in de rechterhoek daar waar Vermeer wel ligt, maar die bal is zo nauwkeurig genomen dat Vermeer wel in de goede hoek ligt, maar met geen mogelijkheid de inzet van de Oostenrijker kan keeren. En dan kun je dus slingers ophangen, dan kun je dus schouderklopjes uitdelen en praten over een goed Ajax dat fantastisch in de wedstrijd zat, maar langzaam maar zeker zag je Twente opschuiven en uiteindelijk komt Twente dus op een 1-0 voorsprong in de Amsterdam Arena door de man. Die ook ervoor zorgde eigenlijk dat FC Twente in deze wedstrijd terecht kwam. Door in de bekerfinale het winnende doelpunt te maken. Nu maakt hij het eerste doelpunt van de wedstrijd. Vanaf 11 meter Mark Janko, nadat Theo Jansen, Luc de Jong dus naar de grond had getrokken. Goede beslissing van Van Boekel. en Ajax. Het antwoord moet nu komen. Als je nou hebt over een goede strafschop, was dit een goede strafschop. Want die bal zat zo strak in de hoek dat Vermeer die inderdaad bood de benen in de goede hoek ligt. En geen hand meer achter krijgt. Goede snelheid, goed gedaan. Eriksen nu paast. goede bal op Siem de Jong. Geen buitenspel. Dan komt een gelijkmaker aan. Siem de Jong. Dan moet je schieten. Hij wil een breed leggen op Sikkelsson. Gaat dan naar de grond. Publiek boos. Want is dit dan niet ook een strafschot? Nou nee. Van Boekel ziet daar geen penalty in. Het heeft. de heeft zich er denk ik gelijk aan ook. Zo krijgt Ajax niet wat Twitter zo even wel kreeg. Maar Janko die ja, makkelijk scoort. Zeker uit dat soort uh, momenten dat goed en koelbloedig afrondt. Dat weten we. Hij maakte er in dat jaar in Oostenrijk met Adriaanse 39. En toen zei Adriaanse feintjes nog deze week. Ja, ik heb ze toevallig alle 39 gezien, en daaruit zie je wel dat het een uh, spits is die als hij dicht bij de goal komt en natuurlijk ook bij strafschoppen ook is prima. Eriksen namens Ajax aan de linkerkant van het strafstopgebied met Douglas in zijn buurt. Eriksen gaat dan schieten. Schiet de bal tegen de Braziliaan aan over de achterlijn. Wel de vijfde corner van Ajax inmiddels aanstaande na 23 minuten. Maar eh, als de Twente spelers en de supporters naar het bord kijken dan krijgen ze toch een heel prettig gevoel en een onverwacht gevoel. Wat met een voor voorstaan tegen Ajax in de Amsterdam Arena. Hoewel je een thuiswedstrijd speelt dat eh, geeft de burger moed. Op het moment dat Eriksen die corner gaat nemen nu vanaf de linkerkant. bal wordt door Willem Jansen aangeraakt en gaat over de zijlijn. Ajax mag via diezelfde Eriksen nu gaan gooien. Meter of twee bij de cornervlag vandaan. Boilers is aan speelbaar, maar daar komen nu wel mensen van Twente ook naartoe. Dus gaat de bal dieper terug naar Jansen. Die wordt dan opgejaagd door Brama. kan de bal, nadat hij is weggedraaid en zijn lichaam tussen Brama en Bal heeft gezet, meegeven aan al de wereld. Al de rechterkant naar Van de Wiel. Het gebeurt allemaal op de Twentse helft nu dat zich... Twente dat zich weer massaal laat terugzakken nu. 23 minuten de klok. 1-0 de voorsprong voor Twente. Deli Blind. Ook hij nu op de helft van Twente. Alle veldspelers op de helft van Twente nu. Met Theo Jansen op het laatste stukje van de middencirkel. Nu die paas naar de linkerkant. Boilers tussen de benen van zijn tegenstander doorgespeeld. 1-2 met Emicilio. Loopt Spaak. Omdat uiteindelijk Cornelis het daar uitstekend verdedigt. En de bal van de voeten komt van Wisrof. Wisrof, lange bal richting Janko. Met de borst teruggelegd op Berghuis. Die het bal bezit. Op inzet en karakter handhaaft voor FC Twente, dan nog een tikje krijgt voor Deli Winter, dan heeft Twente helemaal de bal te pakken want voor Boekel heeft hij overtreding geconstateerd en geeft Twente nu in de middencirkel een uh, vrije trap kan iedereen weer in positie komen en kan Wout Brama zo meteen die vrije trap gaan nemen nee, het is gebeurd al door Wiskorhof wel richting Brama, paas voorwaarts, richting De Jong afgetroefd door Aldo Maar de afvallende bal is dan toch weer voor Twente dan Berghuis, wat slordig Bijna in de loop van Siktersson, Die dan vrije doorgang had naar de Ajax-goal. Maar uiteindelijk ziet Dupless dan nog even tussen. Twente neemt de bal weer over. Met Jansen. Met Brama in de middencirkel. Kijken wie is aan speelbaar. De Jong snel kaatsen met Janko. Daar zit dan tussen David Blit. Op de plek waar natuurlijk de, de, de jong staat, waar normaal als iedereen fit is. Chatli moet staan. Eh, dan ziet het er ook weer anders uit. De prachtige Belg die we door Adriaans in de voorbereiding daar gepositioneerd hebben gezien. Terwijl er nu een overtreding gemaakt wordt door Twente meter of twee buiten het strafgebied. Dat is nog wel een linkerplek. denk dat Luc de Jong is die mee verdedigt. en daar is een ijver Sulemani een kegel geeft. Sulemani naar de grond. En van Boekel die goed was meegelopen. De scheid zegt, er kan niet veel anders doen. Dat doet hij dus ook weer goed. Om daar een vrij schop aan Ajax toe te kennen. Nou, ja, Theo Jansen. Ja. Want die bal ligt eigenlijk perfect voor iemand met een goed linkerbeen. Michailov zal uh, daar toch in ieder geval niet door verrast kunnen zijn. Maar ik denk dat uh, Theo Jansen een van de weinigen is. Oh, Theo loopt weg nu, toch? Nee, nee, nee. Ik nee. nee, nee. nee, dacht even dat hij nee. weg was. Theo weet hoe dat moet. En bij Twente weet iedereen ook dat hij dat weet. Kortom, wat gebeurde? Terwijl uh, als bliksemafleider ook Sim de Jong daar nog staat. Maar het zal ongetwijfeld Theo Jansen worden. Terwijl Van Boekel het nog druk heeft met de Twentse muur. Die op afstand gezet moet worden. Theo Jansen overigens. Die zich wel lelijk liet verrassen net door Luc de Jong. En daardoor eigenlijk een vrij domme overtreding maakte. Een slecht begin is voor Theo Jansen in het Ajax-shirt in een officiële wedstrijd. Daar komt hij met het linkerbeen. Jansen. Oh, over de lat heen. Ja, de snelheid was goed. De richting leek ook goed. Maar uiteindelijk gaat hij net over de goal bij uh, Michailov. Uh, scherpe vrije trap van uh, Theo Jansen. Die dus wel iets goed te maken heeft. Dat gevoel ook zeker zal hebben na die overtreding op Luc de Jong. Dus die penalty uitgegeven uh, werd. Deze Jansen schiet de bal over. En zo blijft het dus 1-0 voor Twent. En schot er op de training in en dat moet hij eigenlijk niet doen. Zo zei hij ook later zelf. Want als ik ze op de training eigenlijk allemaal mis, zegt hij. dan gaan ze er in de wedstrijd wel vaker in. En op de training gingen ze er ineens ook in. Dat is niet handig. Ebensidio weg voor Ajax. 20 meter van het doel gaat schieten. En schiet in de handen. Nou ja, tegen de handen van Michailo. Want die wil die bal wel pakken, Maar uh, dat lukt niet. Zo spat die bal naar de zijkant weg. Daar heeft de Bulgaar dan nog de mazzel mee. Zal het zal wel een beetje bedoeld zijn. Opgepikt dan door Sitterson. En de bal bezit nog altijd voor Ajax. Opnieuw de IJslander. Met een kiest positie achterin. De bal terug naar Ebensidio. En dan nog weer meegegeven aan Al Die nu komt inschuiven. Moet iemand naartoe van Trent. Dat doet de jong. Laat, schot toch geblokt. Want hij probeerde te schieten al de Die bal hobbelt dan door het gebied van Trent in. Dan komt bij Michailov in de hand. En Michailov praat even met Douglas. praat even met Wiskorhof. Zegt even hoe hij het graag wil hebben wel het eigenlijk de knie was net. Waarmee hij redding bracht op dat uh, schot van... wie was het de Jong, uh, meen ik, namens Ajax. Goed, Ajax heeft inmiddels wel weer het balbezit overgenomen. En Soleimani wordt door Sime Jong weggestuurd aan de rechterkant. Richting puntschas op gebied. Even een duel met Tindalli. Die is hij kwijt. Lage voorzet. Daar komt Siktersson naar de eerste paal. En die kan met de buitenkant van de bal wel toucheren. Maar gaat uiteindelijk over de paal. Of over de lat bij, uh, bij FC Twente. Maar dan is er toch een Twentsbeen hij die bal getoucheerd heeft. Waardoor Ajax zometeen via Theo Jansen weer een corner mag gaan nemen. Soulemani is de Tindalli te snel af. Sikterson komt. Maar daar zit dan de bewaker. Dat zal de klus geweest zijn. Nog even aan Theo Jansen gaat de corner nemen. Hoekschop zoveel voor Ajax. Michailov komt niet. Janko komt. En dat levert dan opnieuw een hoekschop op. En als ik goed heb meegeturfd is het de zevende hoekschop die nu gaat komen. Dat zegt toch wel ook het een en ander na 27 minuten al zeven hoekschoppen. Ongelooflijk gevaarlijk zijn ze niet geweest, dat moet je erbij zeggen. Terwijl Jansen natuurlijk wel de trap heeft om die bal daar pan klaar neer te leggen. Boilers hem mee, Son staat daar. Al de wereld is daar bij de tweede paal, daar gaat hij ook nu naartoe. Maar die wordt dan weggekopt de paal door Douglas, die hem dan opnieuw zelf het laatste raakt. En dus dit keer van de andere kant hoekschot nummer 8. En ook vanaf die kant is het Theo Jansen die het doet. Dat kennen we nog uit zijn periode uit Enschede. En dus op een drafje van de rechter naar de linkerkant. Om ook daar hoekschot dit keer dus uitdraaind te trappen. Ze keken wel even naar en dacht: Vracht zal ik Theo Jansen van dit loopje verlossen. Maar Jans liep er al gedecideerd naartoe en staat nu klaar om deze corner te nemen. De Bal komt strak voor. Daar is het hoofd van wie? Van de wereld. Of Siem de Jong is het. En die komt hem maar net over de goal van FC Twente. Dit was misschien wel de beste corner die Jansen nam van de acht. want die heel strak voorkomt vanaf de linkerkant. En dan is het Siem de Jong die net boven zijn broer uitkomt. En die bal uiteindelijk over de goal dus komt van FC Twente. Daardoor een doeltrap die Michailov gaat nemen... 28 minuten. Nu er is voor kiest om de bal kort te spelen. naar zijn aanvoerder, Wischoff. Die kijkt even en geeft dan weer een hele lastige bal richting Wout Brama. Maar die raakt eigenlijk nergens van in de war. En kopt hem door op Luc de Jong. Luc de Jong gaat naar de rechterkant. Stuurt dan Berghuis weg. Maar die wordt dan de pas afgesneden door Deli Blind. Twee jongelingen met elkaar in duel. Ja, dan is die Steven Berghuis toch gewoon een hele slimme rakker. Want die laat Deli Blind in de baan. Dat hij de bal heeft. Loopt uiteindelijk Deli Blind die bal over de zijlijn. En heeft Twente dus de Rijnwinst? Dan mag het gaan ingooien. Ter hoogte van de cornervlag aan de rechterkant. En dat gaat Tim Cornelissen doen. En dan is dat zoiets als een halve corner. Ja, want van Cornelissen weten we inmiddels dat hij dat ver kan. Daar anticipeert men nu ook bij Twente op. Want de lange mensen verzamelen zich voor de goal. De bal gaat naar Janko. Die moet dan doorkoppen. dat doet Janko. Wie komt er bij de bal? Niet de Jong. Wel bij de tweede paal Ola John. Maar die heeft te veel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. Dan komt er een voorzet van hem. Die wordt dan door Luc de Jong nog wel gekopt. Maar die komt de bal vrij. Ruim naast, ook onder druk nog van al de wereld. En Vermeer mag een doeltrap gaan nemen. Dat was een slim ingestudeerde variant. Zo heb je inderdaad een extra wapen erbij. Met die lange ingooien van die rechte vleugelverdediger. Ajax bouwt op. Suleimani krijgt wel of geen tik van Tindalli. Gaat er niet van naar de grond. Blijft liggen. Scheidsrechter zegt niks aan de hand. Suleimani, die Tindalli dus zo even fantastisch kwijt was bij die aanval van Ajax van een paar minuten geleden, het, het nu maar weer overeind. En onderschept bijna nog de paas van Douglas. Maar Twente houdt de bal via Luc de Jong. Janko kiest positie. Willem Jansen komt in beweging. Maar Luc de Jong heeft veel tijd nodig. En laat zich dan door de verdedigers van Ajax van de bal zetten. Sim de Jong neemt over. Even terug naar Van der Wiel. Staat halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. In de breedte naar Alderwereld. Moet zich even ontdoen van Mark Janko. Geeft al een lastige bal op Van der Wiel. Maar Van der Wiel zit er net iets eerder bij dan John. En via Deli Blind is Kenneth Vermeer even in het spel betrokken. Vermeer kijkt even. Dan weer terug naar Blind. En dan gaan twee aanvallers. Berghuis en Janko stoorden. Dat spelletje van Blind. En Vermeer is dan verpest. Maar dan is er nog een derde: Wereld Die zegt: Haha, ik sta vrij. Geef die bal nu maar aan mij. Geeft hij hem weer aan Syktersson? Syktersson kort weer. En dan wordt Ayers echt wel opgejaagd. Maar blijft het in balbezit in hoog tempo en komen de Twentenaren er eigenlijk niet aan. Sterker nog, Soulemani met een handigheidje. Son in het schafschopgebied. En dan duurt het te lang voordat de IJslander kan schieten en kan of ingrijpen. Maar zo zijn ze met twee, drie balcontacten er wel doorheen. En is Siktersson aan een handigheidje. Dus ineens vrij in dat Zassum gebied. En mist hij de absolute snelheid om weg te lopen bij Wiskerhof en bij Douglas. En de verdediger, de aanvoerder van Twente kan ingrijpen. En corner nummer 9 van de Amsterdammers is aanstaande. En dus weer Theo Jansen die hem gaat trappen na een half uur. 1-0 voor Twente. Blijft het daarbij. Michailov komt, laat de bal los, laat de bal los. En die wordt dan weggetrapt door Janko. En dan is Twente uit de brand en uit de zorgen. Dat scheelt een stuk. Via Blind gaat de bal naar, terug naar Vermeer. Maar bij dat moment van zo even, wat er vooraf ging aan die corner, staat Tindalli. Die laat zich natuurlijk wel in de luren leggen door slimme handige bewegingen ineens. Maar eigenlijk voor de zoveelste keer niet op te letten of is net niet scherp of heeft pech. Geef hem maar een naam. Maar hij is eigenlijk continu erbij betrokken als Ajax via die kant makkelijk erdoor komt en gevaarlijk wordt. dan speelt het eerste half uur in mijn geen beste wedstrijd. Emicilio aan de bal. Sulemani dwarrelt even onder druk nu. En komt aan de linkerkant van het veld uit. Klein overtredingje gemaakt. Vrij schop voor de Amsterdamse ploeg na 31 minuten. Nadat de Berghuis daar tegen het lichaam van Boilers aandrukt, Die ook was meegekomen. Vrij schop voor Ajax. Vanaf de linkerkant van het veld. Dit keer is een keer niet Jansen, maar toch Eriksen. Jansen blijft staan in de as van het veld. Het is Eriksen die dat inderdaad gaat doen. Met zijn rechterbeen die bal richting de goal zal draaien. Dan moet er iemand tegenaan lopen of tegenaan schieten. De Jong lukt het niet, dan kan Twente uitverdedigen. Sterker nog Berghuis, zo 3-4 meter voor het gebied van Twente. Behoudt hij het overzicht, speelt Tindalli aan. Iets verder naar links staat Ola John. Die kan dan wel eens met een mooie beweging en op snelheid langs Gregory Van de Wiel. Het wordt op snelheid, maar hij schat de breedte van het veld niet goed genoeg in. Bal gaat over de zijlijn en dan is hij lopend wel weg van Van der Wiel. Maar ja, wil je echt gevaarlijk worden? Dan heb je daar toch ook die bal bij nodig. Nou, dat lukte nu even niet. Ajax heeft ingegooid van de wiel richting Theo Jansen. Die steeds zo'n beetje voor zijn verdediging acteert. Eigenlijk altijd in die fase wel aanspeelbaar is. Bal nu breed speelt op Deli blind. Eriksen zakt wat uit op het middenveld. en paast dan weer vanaf de linkerkant naar de absolute vrijheid aan de rechterkant. Voor Toby Aldewereld. Aldewereld trokte voor de middenluid nu die de bal kan aannemen. Sitos komt even naar de bal toe. Maar bedenkt zich op het laatste moment. en loopt er dan nu maar weer van weg. Bal naar de buitenkant gespeeld. Daar duikt de Jong op. In dit geval de bal toch weer terug naar Alderweireld. Theo Jansen wil wel in de middencirkel. Maar Alderweireld gaat de diepte zoeken bij Sikorson. Sikorson met Douglas. Douglas eerder bij de bal. Komt toch voor de voeten van Suleimani. En die ramt de bal vanaf de rand van het strafstofgebied. Een meter of wat over. Het is zo'n bal waar je als aanvaller echt op volle snelheid naartoe moet. Omdat je denkt, hé, hey, die bal ligt daar ineens na dat duel. Wie is er als eerste? En dan bijna net als eerste. Maar is er zoveel druk van anderen dat je absoluut geen precisie meer aan de bal kan meegeven. Dan is het oog dicht en rammen. Nou, dat deed hij dus meters over. Doeltrap voor Michailov. Michailov gaat dat ver doen. Richting de Ajax-helft. Waar er twee, drie staan te wachten van FC Twente. Maar waar ook Siem de Jong staat. Die net voor zijn broer kruipt. Waardoor Ajax weer heel even het balbezit heeft. Sterker nog, Twente neemt over via Jansen. Maar die wordt dan heel makkelijk van de bal gelopen door Eriksen. Ziettersson in de as van het veld. Is het volgende station. Die wil een handige steekbal geven op Soleimani. Maar iets te handig en iets te relaxed. En dan Theo Jansen. Die het uitverdedigen van Twente belemmert. Ziettersson en die schiet naast. Jansen ziet ineens die bal verschijnen op het moment dat Twente wat rommelt met uitverdedigen. Een meter of twintig van de goal dwingt. Hij Michailov tot een redding en een blessure. Dan komt die bal nog terecht bij Siktorsson aan de rechterkant van het opgebied. Die krijgt die bal voor de voeten, maar schiet hem uiteindelijk voorlangs. Twente wat nonchalant. Brama eigenlijk, die de verkeerde paas geeft. Harde knal van Jansen, harde knal van Siktorsson, maar twee keer niet doeltreffend. En zelfs bij die poging van Siktorsson zit volgens mij Michailov er nog aan voelt even wat aan een pijnlijke schouder de Bulgaar. het gaat allemaal weer zegt hij tegen Van Boekel en Michailov gaat nu een doeltrap nemen ja en of het publiek nou fluit dat ze vinden dat Michailov een aansteller is of dat ze een hoekschop hadden moeten krijgen dat laat ik in het midden maar duidelijk is wel dat Ajax geen hoekschop krijgt waar hij inderdaad 100% had moet hebben dat zie je goed want hij zat er gewoon nog met de vingertop aan je kan ook zeggen goede keeper dus weer want dat heeft Michailov ook wel vaker bewezen twente valt nu aan twente komt eruit via Janko en de Jong maar de combinatie loopt spaak dan komt Willem Jansen zich er nog mee bemoeien maar die wordt dan Eigenlijk van de bal gelopen door de Jong. Die eigenlijk eerder bij de bal is. De goede bal nu van Sim de Jong op Soleimani. Daar moet Douglas naartoe. Dat doet hij krachtig. Dat komt doet hij, hij zo dan niet krachtig. weer. Aan de kant, ja, hè? want die speelt echt een ongelukkige wedstrijd. Douglas lost dat nu keurig op. Maar de paas die de Braziliaan dan verstuurt in de richting van Ola John. Die komt niet aan omdat Ola John eigenlijk al de diepte opzocht. Daar waar de bal net achter hem plofte. En zo neemt hij het eigenlijk erover met Theo Jansen aan de bal. Twente nog altijd met 1-0 voor. De benutte strafschop van Mark Janko. We spelen nog 10 minuten in de eerste helft. Als als het keeperswerk tegen elkaar weggestreept. Michailov buitengewoon druk gehad in deze 34 minuten. En Kenneth Vermeer heeft één bal uit het net moeten halen vanwege die penalty. En dat was het dan. Ajax is sterker. Alleen Ajax creëert wel het een en ander. Maar Ajax scoort niet. En Twente is eigenlijk nauwelijks gevaarlijk geweest. Maar vanaf 11 meter wel doeltreffend via Janko. Nu een onderschepping. Als Ajax iets nonchalant wordt. Berghuis. Maar die krijgt de bal dan niet bij Janko. Janssen, Theo in dit geval zitten weer tussen Ebisidio, Boilersen en het openen richting de andere kant. Ook weer heel ongelukkig. Boilersen en uiteindelijk. Die bal is bedoeld voor al de wereld. Krijgt van de wiel nog net het voetje ervoor voordat die bal over de zijlijn gaat. En Ajax dus zomaar het balbezit weggeeft. Zo houdt Ajax wel balbezit met hangen en wurgen. Na 36 minuten en mag al de wereld waar weer eens breed spelen op Daily Blit. Als het zo blijft dat Ajax beter en gevaarlijker is en meer kansen krijgt. Maar Twente zou winnen kunnen we het na afloop misschien dus over scorebordjournalistiek hebben. <laughs> dat is misschien wel weer zo aardig. Diepe bal van Ajax naar achteruit. Dit keer niet goed. Bal gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Michailov die in ieder geval weer hersteld is. Van zijn problemen met de arm. Dat zou wat zijn. Dan komt zal de Bosker weer in beeld natuurlijk. Het is sowieso grappig om te kijken. Theo Jansen natuurlijk vorig jaar speelde die de Johan Kruis had met Twente tegen Ajax wil de Michailov van de scheidsrechter hoort krijgt dat hij een beetje op moet schieten. Maar uh, vorig jaar in die wedstrijd zaten bijvoorbeeld bij Twente nog Carney en Tioté in de ploeg. Die ben je al bijna vergeten, maar dat is echt een jaar geleden. En bij Ajax, ja, nou, Suarez natuurlijk. Oliguer speelde toen. En Soek in de spits. Ja. Dat ben je ook bijna vergeten. Maar dat is echt maar een jaar geleden. Zo heb je het gevoel dat er bij deze twee ploegen nauwelijks iets veranderd is... Maar is er dus toch het een en het ander anders geworden. Cornelissen bijvoorbeeld. Die nu mag gaan gooien. Dan kreeg eens geen rood na een overtreding op de o T. Ja, zeker. Ja. Ja, dan hebben we het helemaal rondgemaakt. Met Cornelissen nu namens FC Twente. Ja, kortbij is de jong. Kortbij is bij En die moet dan met een handige beweging langs Bojles. Maar als het niet lukt, dan ben je dus de bal kwijt. En er ligt de ruimte achter je. Daar wil Bojles wel in. Maar die krijgt dan ook in, eigenlijk in zijn loopijver die bal niet goed onder controle. Waardoor er hersteld kan worden door Wout Brahma. Nu is de beurt aan Twente om Ajax op te jagen. Maar Ajax op hoog tempo speelt dat wel mooi uit. En uiteindelijk kan Eriks EBC wegsturen aan de linkerkant. Die heeft ruimte en tijd voor een voorzet. Daar komt hij, daar komt de kopbal van Siktersson. Die is wel qua richting goed. Want hij troeft Tindallie af in de lucht. Maar de kracht ontbreekt. Waardoor Bulgaar-Mikhailov slechts zijn handen hoeft te strekken. en te denken: Kip, ik heb je. Nou, die bal is in veilige Bulgaarse handen. Hij gaat hem uittrappen richting de Ajax-helft. Uh, daar waar Janko kan opvangen. In de eerste helft uh, voetbalt Ajax gewoon wat makkelijker. En gaat het bij vlagen zelfs heel behoorlijk. Daar waar Twente duidelijk nog zoekt. Merkwaardig is dat dat ook afgelopen dinsdag zo was. in die wedstrijd tegen Fasdoui. Ook toen uh, was het niet heel erg onder de indruk van Twente. dat in de voorbereiding juist twee geweldige wedstrijden gespeeld had. tegen Venebatje en ook tegen Galatasaray. was het heel behoorlijk. Galatasaray. Maar zo blijkt maar weer dat je in de voorbereiding, als je een meter of anderhalf ruimte krijgt van je tegenstander, want het is maar oefenvoetbal, plotseling heel fijn kan voetballen. Toen natuurlijk ook met Chadli. Maar dat dat er in een wedstrijd die er echt om gaat, waar je die ruimte niet meer krijgt, vaak toch heel anders uitziet. Ajax aan de bal. vioe Ebasilio. Boylissen weer mee. Maar de bal gaat nu even terug. Dat klinkt gek naar Eriksen die even achter Boylissen staat. Nu de bal nu toch naar Boylissen. Boylissen verslikt zich in Cornelis die met een sliding naar de bal gaat. Dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Er is er wat twijfel bij van Boekel die kijkt naar zijn assistenten die zegt Ajax mag gooien. En dat is inmiddels gebeurd. Emicilio hey, is de ontvanger. Wel bal gaat breed naar achteren ook. Naar uh, Alderwereld van de wiel rond de middellijn. Even het bal, bal aan de voet. En maar weer terugspelen naar uh, Davy Blind. Dan gaat uh, Janko wel stoorden. Maar ja, als je dat als enige doet, tussen twee centrale verdedigers in, dan heeft dat niet zoveel zin. Alderwereld is dus nu uh, betrekkelijk vrijgekomen. Kan een speler naar Sietersson, die vaak gaat voor de kaats. In dit geval richting Theo Jansen. Jansen weer naar Alderwereld. Die maakt nu wat stapjes op het middenveld. En nu, want nu moet er bewogen zijn. En nu staat al, bewogen worden en staat alles eigenlijk dicht op elkaar. Gaat het tempo even omlaag en gaat Bordesen nu zoeken naar het gaatje. Nou, Twente kruipt met vijf mensen achterin, met vier mensen ervoor. En dan houdt het alleen maar Janko eigenlijk voorin. En dan moeten natuurlijk de snelle mannetjes als Twente de bal verovert heel snel eruit komen. Met Berghuis en met Ola John. Maar Twente wordt echt fijn geknepen eigenlijk nu door de Amsterdamse ploeg. Die niet meer van de helft van Twente afgaat. En daar ook nog nu de ruimte vindt met Eriksen. Vanaf de linkerkant. Eriksen met Cornelis. het draait naar binnen. Eriksen zou eens kunnen schieten. Schijnbeweging nog. Schijnbeweging aan het schot. Een meter over. Hij is woest op zichzelf. Omdat hij wel ziet dat deze kans die hij echt helemaal zelf maakt natuurlijk prima is. Maar dat het schot toch wat beter moet zijn. Het schot moet wat preciezer. Dit is wat ongecontroleerd. Bijna met de ogen dicht. Van nou nu sta ik er zo dichtbij. Nu moet ik de trekker overhalen. Maar uh, het is minimaal anderhalf 2 meter. De afstand die die bal over de lat zeilt van Michailov. Ja, die bal ging net iets van de grond. Waardoor hij hem als het ware over de goal schept. In plaats van dat hij hem goed op de goal kan schieten. Michailov heeft de doeltrap genomen. Janko verlengt dan wel. Oh, dit is heel rustig van Deli Blind. Halfweg zijn eigen helft. Even door de lucht die uh, Luc de Jong uitgespeeld. Uiteindelijk Boylissen die dan de bal maar weer inlevert in een uh, paas aan de linkerkant. Richting Wisgerhof, Wisgerhof en Brahma spelen elkaar de bal toe. Dan kijkt Wisgerhof eens goed en ziet ja, dat alles vaststaat. En dan kun je de bal achter de laatste linie leggen bij Ajax. En gok op de snelheid van Berghuis. Het is wat Wisgerhof wil. Alleen de uitvoering is wat minder goed. Waardoor Ajax eigenlijk zo richting de rust. Met die 1-0 voorsprong voor FC Twente het balbezit weer overneemt. Met Deli Blind, met uh, Alderwereld. En uiteindelijk kreeg Rie van der Wiel. Net iets over de middenlijn. En Soelemani. Die gaat maar weer eens een duel aan met Tindali. Vanaf de rechterkant dus valt Ajax aan. Soleimani even de bal aan de voet. Even kijken en wachten of Van de Wiel beweegt. Dat doet hij maar half. Toch is er een korte 1-2. Krijgt Soleimani de bal weer terug. Scheibeweging brengt hem wel langs John. Komt de voorzet. Komt de voorzet. Niet bij Eriksen, niet bij Sikorsson. Weggekopt door FC Twente. Maar dan op het middenveld weer opgevangen door Sim de Jong. En terug afgeleverd bij al de wereld. Want opnieuw zeg ik, wat ik zo even ook al zei. Ajax blijft gewoon massaal bezit nemen van de helft van Twente. Dat er echt niet meer afkomt, niet meer uitkomt een ziektezon die de bal komt halen. Kaats zegt ik wil hem terug van Van der Wiel. Aan de rechterkant van het veld. Daar krijgt hij hem ook terug, maar kan maar alleen maar weer terugdraaien. De bal weer terug naar al de wereld en terug naar Deli Blind in de middencirkel. Blind kijkt maar weer eens. Borlussen is links aanspeelbaar, maar Blind wacht eigenlijk bij het zakken zakkende mensen. Nou, Dan toch Borlussen maar. Borlussen, Ebicilio. Dan ligt er heel veel ruimte aan de linkerkant. Wil Borlussen daar wel gaan, maar wordt hij tegengehouden door Berghuis. Inmiddels in de as van het veld. Stapjes voorwaarts. Oude wereld gaat schieten. En schiet een meter of drie naast de goal van FC Twente. Daar waar Michailov, de Twente-verdedigers, nog eens waarschuwt van wij kennen Toby al de wereld toch. We weten dat hij heel aardig kan trappen en dat hij nog wel eens een hele grote wedstrijd een doelpunt heeft gemaakt voor de Amsterdammers op deze manier. Bal gaat nu naast. Michailov gaat in minuut 42 maar weer eens een doeltrap nemen. Bal blijft ook op de Twente-helft omdat Wisgerhof kortbij wordt aangespeeld. Twente heeft behalve dat het gescoord heeft via die strafschop van Janko terechtgegeven. Strafschop overigens na de overtreding van Theo Jans op Luc de Jong. Heeft Twente echt uh, helemaal niets meer laten zien in van het opzicht. Twente ook nu weer de bal kwijt. Ik vond dat ze in een fase eigenlijk... Dit is een behoorlijke overtreding trouwens van Berghuis. Die denk ik nu de eerste gele kaart of de tweede gele kaart van de wedstrijd gaat krijgen. Dat uh, krijgt hij inderdaad. Slachtoffer daar is uh, Sien de Jong. In de middencirkel neergemaaid. Dat uh, is een flinke tik die hij daar krijgt. In ieder geval van voren. De Jong springt daar nog meer, of meer overheen. Maar de gele kaart is op zijn plaats. Maar Twente eigenlijk in een fase vond ik dat rond de straf Dat ze nog wel even wel wat vaker en langer op de helft van Ajax konden staan. Daar ook wilde staan lijkt het wel. Maar nu is dus dat we helemaal weg. Het kan natuurlijk ook bedoeld zijn. Laat ze maar komen, we staan voor en God dan maar op de counter. Maar ook die counter komt er echt totaal niet meer uit. Want het is eigenlijk alleen maar Ajax dat de klok slaat in de laatste, laten we zeggen, 20 minuten. Met nu Siktersson vanaf de rechterkant. Hoge voorzet, weggekomen uit het op gebied van Twente door Cornelissen. Maar dan is er niemand van Twente die de bal in ontvangst krijgt. En dus neemt Ajax eigenlijk vrij gemakkelijk weer over. Via Sim de Jong bal terug naar Alderwereld. Alderwereld staat 3 meter voor de middellijn. Wordt dan wel opgejaagd door Willem Jansen en door Janko. Janko gaat op zijn beurt nu Deli Blind opjagen. Boylissen krijgt een bezoek van Berghuis. Nou, dat sorteert effect. Want Boylissen onder druk speelt de bal tegen Berghuis aan. En dan neemt Twente even over met Cornelissen. Maar dan gaat de bal naar de as waar Willem Jansen staat te wachten. Maar Sim de Jong beter anticipeert voor Jansen komt. En het bal bezit voor Ajax weer overneemt. EBC de Aan De linkerkant van het veld, er komt de voorzet. Draait weg van het doel, maar draait weg van iedereen eigenlijk. Komt dan helemaal aan de andere kant van het veld nog wel bij... Soleimani terecht die de bal niet aanneemt, maar hem in één keer in een actie verwerkt. Achter zijn standbeen langs haalt. Maar dan toch beter even gekeken had naar waar de achterlijn ongeveer was, want dan stond hij namelijk ongeveer op. En dus gaat de bal na de actie van Soleimani over de achterlijn en is er een doelschop voor Twente. Dat blij zal zijn als het rust is straks. Nog twee minuten officieel. Twente 1 Ajax 0. De dus strafschop van Janko na 21 minuten. Zoals gezegd voor het overige niet in de buurt van het doel van Ajax geweest. En Ajax dat op zijn beurt toch zeker drie, vier behoorlijke mogelijkheden heeft gekregen. Nu wel Berghuis weg, maar buitenspel. Buitenspel, gevlacht en gefloten ook naar de paas die komt van achteruit van Cornelissen. Valt de bal wel heel prima langs twee Ajax-verdedigers voor de voeten van Berghuis, maar buitenspel. En de bal bezit dus opnieuw voor Ajax. De penalty stond ook, ontstond ook uit een aardige combinatie aan de rechterkant met Cornelissen en Berghuis. Waar ik het idee van heb als dat wat meer druk naar voren durft te zetten. Dat daar meer van afkomt dan van de kant Ola John Tindalli. Omdat Tindalli zijn handen vol heeft aan Soleimani. Toevalligerwijs zijn de twee nu ook weer met elkaar in duel. Is de bal over de zijlijn geweest. Maar heeft Tindalli ook weer een tikje uitgedeeld aan Soleimani. In al zijn onmacht. Bas heeft het al een paar keer gememoreerd. Is niet bezig aan een hele lekkere eerste helft van de Johan Kruijfschouw. Deli Blind namens de Amsterdammers vindt Tobi Aldewereld net iets voor de middenlijn nog. Steekt hem nu over de Belg en vindt Siktersom die weer is weggelopen bij de twee centrale verdedigers. Zich op het middenveld ophoudt. Nu kapt, draait, zoekt, vindt De Jong en uiteindelijk Aldewereld in de as van het veld. Wat hij weer schieten? Nee, Hij zoekt nu de oplossing aan de buitenkant. Via van de Wiel houdt het veld allemaal zo breed mogelijk als de ruimtes daar zo klein zijn. Door die Wimies van Twente die dus nu echt zeg maar met negen mensen... Behalve Janko proberen om zoveel mogelijk naar achteren te lopen. Juist op het moment dat je dat zegt, komt Twente er ineens uit en gaat het storen. Met Luc de Jong, met Janko komt er wat gehaast. De diepe bal van Ajax, die dan onmiddellijk prooi is voor Cornelissen. Die onder druk komt van Ebersilio. Maar de bal via Ebersilio over de zijlijn speelt. En zo mag Twente een ingooi gaan nemen. Slotseconde van de eerste helft. Van Boekel kijkt nog maar eens op zijn horloge. En Cornelissen gaat gooien. Luc de Jong laat zich zakken om de bal te ontvangen. Maar dan gaat de bal niet naartoe. Die gaat in de richting van Janko. Die komt door naar Berghuis. Berghuis wil dan weg, maar bot tegen Blind op voelt nog even aan het hoofd. Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Maar de vrij schop die Twente krijgt, 10 meter over de middenlijn... zou dan nog wel een gevaarlijk moment voor de tukkers kunnen opleveren. Het was een hooggevenbeen van Blind waar, waar Berghuis tegenaan liep. Vrij trap door Brama snel genomen. Berghuis vanaf de rechterkant. Ja, het idee was aardig, alleen moet Berghuis de bal dan wel uiteindelijk... voor de achterlijn binnenhouden en hem voor kunnen geven. Het is het laatste wat we meemaken, het lukt namelijk niet. Berghuis komt terecht achter de achterlijn bij Ajax op het moment dat hij de voorzet geeft... En dan zegt Van Boekhol, het is voldoende wat betreft de eerste 45 minuten. Twente dus door de benutte penalty van Mark Janko in minuut 21 aan de T met een 1-0 voorsprong. Maar Ajax kan terugkijken op de 45 minuten waarin het beter is geweest dan de opponent. Goes up, must come down. Spinning wheel, got to go.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 the color I'll Sweat en tears. Het spinning wheel. Daphne Schippers plaatste zich op de eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen atletiek... overtuigend voor de finale van 100 meter. De atleten noteerde in haar serie een tijd van 11 seconden en 27 honderdste. En dat was exact de eis voor deelname aan de wereldkampioenschappen. Maar door een te veel aan rugwind leverde het haar nog geen startbewijs voor het koningsnummer op. Toch ging het supertalent juichend over de streep. Ja, in eerste instantie was ik heel blij. En ik keek wel direct naar de wind, omdat ik weet dat ik om de volkje ook heb gelopen, maar te veel wind had. En uh, helaas viel de, was de wind net iets te veel. Als ik kijk naar de tweede serie, het lijkt alsof het verschil tussen jou en de rest steeds groter wordt. Nou, dan denk ik dat dat ook uh, dat het wel, uh, wel grotere verschillen worden dan dat het was. Want het zie je natuurlijk ook wel aan de tijden. Maar uh, ja, ik uh, blijf gewoon lekker lopen en, uh, en, en ja, daar heb ik niet zoveel invloed op wat anderen doen. Ja, uh, opmerkelijk dat het verschil steeds groter wordt, omdat jij niet iemand bent die specifiek op de sprint traint. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik blijf gewoon meer kan doen en uh, ik vind het heel erg leuk. We trainen ook niet heel veel extra op sprint, maar ik denk dat uh, alle onderdelen bij elkaar dat ik, dat ervoor zorgen dat ik zo hard loop. Wat wil je nog meer dit jaar? Uh, nou, wat, uh, Degu, in ieder geval de 200 meter heb ik me geplaatst. En uh, wie weet zit er een 100 meter nog in uh, het limiet, dat moeten we nog even bekijken. Ja, nu heb ik hem gelopen, maar net iets te veel wind, dus dat telt hij niet. Dus dat is nog wel uh, mijn, mijn echte doel, ja. sta je ook op het lijstje voor de zevenkamp? Ja, maar dat is, die kans is niet heel groot, want uh, drie meerkampen is toch wel heel veel. Ik ben bang dat ik daar nog niet belastbaar genoeg voor ben. Ik ben ook nog jong, dus ik heb nog alle tijd om, uh, om me te verbeteren. En uh, ja, dit jaar wordt het waarschijnlijk uh, even sprint focussen op de WK. Je moet natuurlijk ook heel blijven voor volgend jaar. Dan heb je ook nog een zevenkamp te doen, ergens in Londen. Ja, maar dat is ook de reden dat we niet drie meerkampen doen. Want het, is, het is wel echt heel belastend, een meerkamp is zwaar. En je hebt daar echt wel de tijd voor nodig om goed te herstellen. En de dekoe komt toch wel heel dichtbij dan, na deze meerkamp. Ja, want ik, ik heb het eerder dit seizoen aan jou gevraagd. Uh, waar ligt de grens voor jou? Waar merk jij van nu wordt het te veel? Nou, eigenlijk kijken we elke, elke training wow. weer van... Nou, wat kan ik aan, hoeveel, kan ik een wedstrijd lopen? Dat was afgelopen donderdag, hebben we pas bepaald om deze wedstrijd te doen. Daar hebben we echt goed gekeken van, nou, is het handig? Wat wil ik ermee bereiken? En... Ja, is het, heeft het zin om dat te gaan lopen? Nou ja, ik voelde me fit en ik voelde me goed. Dus uh, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik dan kan lopen in ieder geval. Maar kan je uitleggen hoe je dat uh, inschat? Of je, of je iets aan kan? Hoe doe je dat? Met wie doe je dat ook? Ja, sowieso met mijn uh, met coach uh, Bart, die, uh, die bekijkt heel erg ook uh, hoe een training gaat, hoe een beweging gaat, uh, is het allemaal symmetrisch en op uh, die manier kijken we ernaar en vaak ook wel uh, dat we ongeveer een beetje de tijd bekijken qua als ik een sprintje doe of zo, zoals we nu voor sprinten, nou als dat oké okay is dan bepalen we van nou... Laten we gaan lopen of niet. Ook gewoon als ik nergens last van heb. Als ik ergens al last van had, dan, dan had ik het niet gedaan. Maar ik voel me fit, dus dan uh, kan je lopen. Ben jij iemand die afgeremd moet worden? Ja, zeker. Ja, ja maar het gaat wel steeds beter. En steeds meer in overleg gewoon. En, uh, want ik zie ook steeds meer in van oké. Okay, ik wil graag, maar heeft het zin. En Ik moet me wel goed voelen. Want ik ben, ja, ik ben pas 19. Ik moet nog zo lang met mij door. Met het lichaam. En als ik het nu al stuk maak, het heeft geen zin. Dus begin je ook steeds meer in te zien. En, en, ja. Zij zijn gewoon heel voorzichtig daarmee. En dat zei Daphne Schippers, u hoorde haar eigen gesprek met Floris van Hoorn. We fail to understand. It's all about the mind. money. Van Mea was dat. We gaan uh, naar het uh, NOS Journaal met Onno duiven wit En daarna houdt u de tweede helft van de strijd om de Johan-Kruis-Schaal tussen Ajax en Twente. Ruststand daar. 1-0 in het voordeel van FC Twente. Een strafschop van Janko zetten de Twentenaren op. Die voorsprong. NOS langs de lijn op 1 ATTENTION